Uh, de regel 21. Je probeert de absolute concentratie uh, aan de yes. dag te leggen. Volledig. Dus geen proberen van binnen. Alles wat wij doen is het innerlijke werk wat wij we doen. Onthoud dat er goed. Uh, we hebben absoluut niets aan uiterlijkheden. Dat moeten we goed in goed inprenten in onszelf. Uiterlijkheden alleen het gevolg kunnen zijn van jouw innerlijke werk. En dat vertrouwen we op iedereen, dat als iemand ook van buiten verandert, dan betekent dat het zijn eigen correctie is, zijn eigen werk. Wat heb ik te maken met een andermans werk, wat die doet. En moet iedereen laten zoals die is. Maar het van binnen alles wat van binnen is, dat is, daar let het licht op het hart van de mensen, niet van uiterlijke dingen. Daarom probeer het van binnen, volledige concentratie nu, doen absolute concentratie, nergens aan denken. Want wat hij ons vertelt is, is iets wat buiten, buiten gewoon wonderlijke dingen, en als je weet dat het zo gebeurt, gebeurt het ook, eh, dan ben je ook dichter bij de ontknopping, jouw innerlijke, jouw persoonlijke en de algemene ontknopping en eh, vervulling van de hele schepping. Let op. Amnam bentaim, daim, Achara zivuk ...hagadol 22 de atik yom. U meterem... ...shivat... ...habon... ...legiot saga. 23. ...yesh enjan... ...histalkut haarat... ...gufa de atik... ...shebessibad 24... ...histalkut to... חרוו בת בתי מיקדשים דהיינו בת 25 בחינות המוחן המירות בבת מיקדשים שכן ססנטוינדח מוחן דהאבווי אימה עלהיין we bavet hierin bevredigd zijn. 27 de jezusot? we Hier is het wel. Geen uh, eens goed. Okay. Uh, en nu ga je goed opletten. 21. Am naam ben taim. Echter in tussen. dat wil zeggen. Achara zivuuk door de atik Na de grote zivuk 22 van de atik jomen. Dus die overkoepelende laatste die boek. Om meterem en alforens de bon teruggekeerd was om zag te worden, zag te zijn. 23. Dus er bestaat een zekere span, tijd, ja, of tijdspan, of wat er ook is, e interval tussen die twee momenten 23. Yes, in Jan, ad, goofa, de er bestaat dan een kwestie van het uitgaan, uitstorten, uitgaan van het schijnen van de gufa de aatik, van het lichaam van de aatik. Oftewel zeven of well, onderste van de aatik. Die wel, waar dus alles op staat, alles ontvangen we alleen van de uh, wat ontvangen wordt door de lageren, alleen die zeven onderste van de attic, En die worden dan uitgegaan, en die gaan dan uit, in die tussen, in die, in, die, in, in dat, in, op dat moment, in die, in die periode. Shebessibat 24 is telkoto, dat vanwege, vanwege zijn, uitgaan, ...Garwoe, Bet, Bate, werden vernietigd, twee heiligdommen of twee uh, tempels, en goed kijken wat hij spreekt van de tempels, hij spreekt niet van die twee tempels van, van steen en beton, of steen en allerlei prachtige architectuur en prachtige dingen, goed, goed kijken wat hij ons zegt. Wat betekent dat die twee tempels uh, in het ware, in de ware realiteit uh, en niet zinnebeeld? Wat betekent dat? De Heino, dat wil zeggen. Bet 25 beginot amogen. Wat betekent twee, twee tempels? Dat wil zeggen twee, twee aspecten van de mogen. Amirot, Babet, Mekdash, die schijnen die Schijnen in twee tempels. Dus in die twee tempels schijnen verschillende uh, mogen. In de eerste tempel, Schehen, dat die zijn, 26, mogen de Aboujima Allah, Shemeirin, Babwe Tarishon, dat zijn de mogen van de hogere Aboujima, let op, die schijnen in de eerste tempel. In de eerste heiligdom. Daar was het schijnen van de hogere Abou Yima. Niet was het. Hij zegt dat hij spreekt het van de tegenwoordige, in de tegenwoordige tijd. Zie je dat? Die, die die huizen die zijn al weg. Die stenen die vernietigd werden, etcetera. Maar hij spreekt van de lichten. Dus hij spreekt ook van de, van de, in de tegenwoordige tijd. Dus die mogen van de Abou Yima van de hoge abouima, die schijnen in de eerste uh, tempel, 27, waar mogen de eerste, wij, wij weten dat in de eerste tempel, was een schina, en maar door de zonde, was het vernietigd, dat betekent, uh, dat het in de tweede tempel, het op, Wa Mochen 27 de Jishsu, terwijl de mogen van Jishsu, dus van de Lachere Bina, Shemu, Irim, Babait, Sheni, die schijnen in de Tweede Tempel. Dus in de Tweede Tempel was niet meer hogere Abouima, was wel Shina, de godlik aanwezigheid, maar een Lachje <LEG1> yeah. minder. Dat is wat die zegt, dat is. Uh, dus dat is in die tussenperiode 28 gebeurde of gebeurd. We kullen hoe Nigerende Israël nechrauwu van is tälku kmoše echtov kmoše katu אשר כל אלו החורבנות הם התיקונים דרתך האחרונים המשיבים את הבון להיות סג אין דרתך שהוא כל הןרצה חודו פלטה בדיון ספרטל 28 וכל הוא נהור אין די ישראל אין על שכפולח דארפנדס alle lichten van Israël, Nechrawu, zijn uh, vernietigd. venistalku, niet en zijn uitgegaan. Kmoshe, katoefle van Eden, zoals geschreven staat, of gezegd wordt voor ons in de zomer. 19. Asher Kol Elo dat al deze vernietigingen, vernielingen, vernietigingen, let op wat hij zegt, dat al deze vernietigingen of zijn, Tikunim Acharonim zijn de laatste correcties. dertig Amashivim, die brengen de zon terug naar de sag. 31-she, hoe koloniert zijn, dat dat is alles wat gewenst was, gewenst is, door, de, door het scheppingsplan. En dat is dus ook het, het onderdeel van het plan, dat op die manier zal dan duisternis, als het ware, waar men ook eh, in allerlei openbaringen en allerlei andere, hoe heet het, voor, allerlei, uh, beschrijvingen van wat er zal zijn aan het einde der tijden dan het mens. Men gebruikt ook derlei, allerlei beelden ja, van zoals zonsverduistering en allerlei andere dingen. Dan, dan zien we wel dat dit wel uh, gewoon resonans als het ware. Alle volkeren hebben dat resonans ervan als het ware weer uh, daarvan hebben ontvangen. Uh, Alleen het besturingssysteem, hoe dat werkt, dat kunnen we alleen hier alleen het zoger zien uh, op de boom des levens. 31. We as, Yehazru, wey vnu beta migdashim. 32. Bidei shamaim, me vchinata masah, bet, shei bina. 3 in der terde 5 neu er der khamasa de sag de ak sch milifneit cimtsum 34 bet anifhan shigu nakimkol cimtsum ela rag ik heb het gezegd. 36. Wie is het met Amigdashin? Ik heb het met Lanezach. Wie is het met Lanezach? Of Probeer alleen te dat je niet niet zal begrijpen, dat het duidelijk is want dat is niet alleen jij en ook ik niet. Het is, at is dat is wat zal zijn wanneer uh, terwijl wij nu nog niet gecorrigeerd zijn. En hey? dan wordt ons verteld aan, hey, aan dat wat zal gebeuren daarna na de martikun in de in de toestand to van alles wanneer alles al gecorrigeerd zal zijn. Natuurlijk het is discrepantie in de eigenschappen, en we moeten boven het verstand alleen dat uh, ervaren. Dan hebben we het baat daarin. Let op. En niet met je brains. Want dan heeft geen, absoluut geen, geen overeenkomst naar regenschappen. eigenschappen. Dus boven jouw verstand. 31. We aas. En dan. Jehazru, dus wanneer de boon weer terugkeert tot de zak. En dan, Jehazru, we hebben nu, betamikdashin, en dan zullen twee heiligdommen, of twee tempels, zullen terugkeren, zullen uh, opgebouwd worden, 32, shumayim, door de hemel zelf, dus door de handen van de hemel zelf, dus van boven, zonder zonder spijker, zonder de menselijke uh, inbreng. Zonder de bouwers hier, en bouwmaterialen, et cetera, et cetera. hoe, let op, een amassach, de bed, door de massach van de tweede, van het tweede stadium. Shehi binad dat dat het tweede That that bina is. Three in De hainu dat that will say him. masag de sag de ak no Dor Door de masag van de sag, van de Adam kad mon, shemili vnei tsim tsum bed van vor de weide tsim tsum. Hanif uh, Gaans, Hunakimikoulatsimtsum, dat die geacht wordt dat die geen simtsum heeft, dat die, uh, dat die uh, rein is van elke simtsum, want in de sag zelf was er geen simtsum. Duidelijk, in de sag was geen simtsum. Dus als de bonen keert terug naar de sag, dan uh, is er alleen maar. Uh, de tweede massag van het tweede stadium, maar dan voor de Tsimtzum als zag zijn die, ja, die, in de zag waren, was geen Tsimtzum Elarak Hij met deze maar, maar, alleen maar wat hij zegt, door de handen van de hemel, dus van, vanuit de kant van de hemel, van boven, dus zal deze dat voltrokken worden deze uh, deze correctie. Basod... In het geheim van Want hey, die binavin wenst geset. 36. We weten dat. De bina wil alleen maar geset. We aas, bet, amigdashin. En dan. Twee tempels, twee heiligdommen, Jitkaimola net zegt, let op wat je zegt, zullen voortbestaan voor eeuwig. Weer je 37 Ore Levana en het licht van de Levana, van de maan, zal zijn als licht van de zon. Ja, zeer ja binnen? En, en noek we zullen dan even gelijk aan elkaar zullen zijn. Eigenlijk, wat betekent dat, dat, let op, dat zon, zeerampine Nukwa, van de Atsilut, die, maar dan zal, algemene Zeerampine Nukwa zal zijn. Zij zullen terugkeren, naar de Abouima. Oké? Okay? Bon, of de Nukwa, zal terugkeren naar de Saga, en de zeer zal terugkeren naar de Abbe. En dan zal permanente Zivuk zijn. Hele het hele probleem was dat er zon was, met de zon was het zo, dat nu wel Zivuk, anders niet. Omdat dingen gebroken waren, die lim gebroken waren, de zielen werden door de zonde van Adam, etc dus in de klipot waren, en nu geen, geen klipot meer, dan beide zullen ophouden te bestaan, dan hebben we dan zon niet meer nodig. Dan zal dat alleen maar ab en zak zal zijn. Uh, en dat is dan de eeuwigheid. Uh, 37. De heino. 38. Bina ila a. Shehi ata haor shel zeeranpien. Hanikra 39 Gama punt. De heino dat wil zeggen, de hoge bina. Shehi ata die nu, Het licht van zeeranpien is dat zon, de zon heet. Hamma is de zon. Dus de zon is niet in het Hebbreus maar in het Nederlands. De zon als tegenligger van de maan. Erg ingewikkeld lijkt te zijn, maar doet er niet toe. Wat je vat, wat je krijgt, zal je enorm uh, vooruit doen gaan. 39 na de punt. We orahamai hier, Shivataim. כי אור שיבואת פירח הימים. דהיינו כי צדדי אתי קיומן שמעהן אינו פירח לים שах, אור לא בובוי ימה שגיח סילו Uh, 39. We Orachama, staat ook geschreven daarop, dat het licht van Isaiah, Shayahu, dat heeft geschreven. Isaiah. We Orachama, en het licht van de, van de zon, betekent in het Nederlands wat we zeggen, de zon, of de Jehem je, Shiva Shivatayim, zal een dubbelmaal, dubbel zeven zijn. Tweemaal zeven zijn als keor shivata yemim als licht van zeven dagen, dus dubbel zijn van niet als maar dubbel zijn al dan het licht van de zeven dagen, de zeven dagen van de let op wat hij zegt van die welke zeven dagen, veertig, de heino, dat wil zeggen, gezat de atikjumen, dat wil zeggen, welke zeven dagen, als zat, als zeven, onderste sferot van de atikjumen, alles komt daar van die zeven, de van de atikjumen, komt al het schenen naar alle werelden, vanaf de, dus, naar alle werelden komt het, alleen via de Zat van de Atikum betekent dat alle vier werelden. She me hen, 41, Niem dat van hen, van de zeven onderste van de Atikum, of de goef, de goef van de Atikum. Niem Shacha is licht aangetrokken naar de Abuwima. She heet Silo, naar de Abuwima van de Atsilut. Ze heet silo zijn met de welke Abba vojima let op hebben uitge de uit doen stralen of hebben geschapen de zeven dagen van de brisit, dus de zeven dagen dus de wereld hebben geschapen zoals in de Torah staat, maar dat is dus Abba vojima heeft gedaan, zo in de Torah staat, ja, Elohim, Elokim schip, dat is dan de yima, zoals we hebben geleerd, die schip dan de zeven dagen van de Dat betekent zeven dagen van het van het, de schepping, van, schep, van de schepping van de wereld, zoals we in de Torah leren, dat is dan de zeven dagen, de zeven, pin en Noekho van de Atsilut, ja of niet? Maar dan zegt hij ons dat dat wordt aangetrokken van de, de worden aangetrokken aan de yima. Door Atik, door de zeven onderste sferot van de Atik, Jomin, van hen wordt het aangetrokken, die mogen naar de aboïma van de Atik. Leerlijk. Waarom zeven? Waarom zeven? De aboïma schiep de wereld als zeven. Zes, zeer en pin en Omdat, om dat, let op, omdat het hoofd van de Atik is ongekend. Maar zeven onderste sfeerot van de Atik, alles komt van die zeven onderste sfeerot van de Atik. En dan wanneer die zeven onderste sfeerot van de Atik komen via de Arichanpien uh, in een toestand zoals het betamt aan de hogere Abouhima, dan, ja, dan verkrijgt zij Abouhima ook haar eigen zeven onderste sfeerot. En dan geeft ze dan door in de Gadlood, maakt ze dan, eh, gaat ze uitstralen zeven dagen van de Breshi. Dat is dan zeven zeanpien en ook van de Azië. Alles is verbonden met elkaar. is Het is een ijzeren een, uh, een geis, logica hoe dat zit met elkaar. Stap voor stap. Punt. De uh, linker kolom, de regel 1 ki zeiron pin shugu hahama yashuv lechiyot ab shebetoha tvey aor de gufode ki zeiron pin van de zeiron pin shugu hahama dati de zon is de zon in in de gestelling tot de man Jashu, leg ab, zal terugkeren om ab te zijn. Zal dus ab worden. Shebetochah, waar binnen? Twee. Haor, waar binnen? Shebetochah, haor de goef van de atik. Waar binnen schijnt het licht van de goef van de atik? Iedereen begrijpt het? Dus binnen de binnen zal is het licht van de guf van de artig, het licht van de zeefelsverrot van de artig, en natuurlijk daarbinnen verder daarbinnen zit nog ab. Dus hij zal ab tot ab worden. Niet, natuurlijk niet, zeer een pin van de artig, kan niet ab zijn, zonder dan dat, dat die binnen hem nog, die straal, dat licht van de zeefelsverrot van de artig. Want die bekleedt dan zal beklejde de virot van de atik eerst. Drie. Vitaam is talkutu shell gufa de atik. Miteram fir eilu hatikunim. Hu ki een joterbe eser svirot ella vijf bet nukwin. Shehen, Bina U-Malchut. Anikraot, Sag, U-Bon. Drie. Vetaam is gufa de atik. En de reiden, voor het uitgaan, voor het uitstorten van de gufa de atik, van het licht van de, het lichaam van de atik, meterem eilu atikunim, vor deze correcties. This for the for that the bon word tot the sag, yeah, and the the iranpin of ma word tot ab. Dus then breaking therefore that is then for deze ticunim, for deze corrections, who is om de reden. De, de, de reden daarvan is. Omdat. Ki een joter beësserst virot. Hele bet, bet nokvin Erg eenvoudig legt hij ons uit. Want in de tien sferot zijn er niet meer dan twee nokvin Twee vrouwelijke aspecten. Ze zijn bijna omal goed. Dat die zijn bijna en mal goed. anikraot kra, die genoemd zijn. Die heten. Sak and Bon, as you then name it the, as part Then him, then we have Sak and Bon. Punt. Zes. We name it. gagadol de aitikiyomin. Shrinit bat la bhinat zeifen apon hinei. Niet bat la ima gam beginat masag acht di sag. Punt. We weten ja, dat de Malgoed steeg op in de Malgoed, oftewel de bon was opgestegen als gevolg van de tweede sinsum waar toe in de partshoev van de zak. Nou, dus er is wel verbondenheid met elkaar tussen bon en zak. Дор дэ твэйдэ цымцум. Зэс, венім цаўнет блеўдус. Зэс, венім цаўнет блеўдус. Аха раззівук ага доль дэ аті кьомен. Дат на дэ хроўтэ зівук фан дэ аті кьомен. Шы нидбат лапхіна та бон, дат эт аспект бон вас обхаўдэнте бэстан. Ді стаўніт мэр дар ондар дэ uh, in elke partsuf, in elke sfeerij, enzovoort. So Die is teruggekeerd, ja, dus de Malchut is, staat nu op haar eigen plaats, in de Malchut, Malchut op de elke plaats, of op, in de Malchut staat. In nee, niet Batlai, maar let op, Die, zie hier dat samen daarmee uh, werd ook opgehouden het aspect mas, van de massag van de sag, ook de sag heeft nu geen massag, eigenlijk. Massag van de sag was alleen maar nodig of gevolg van het opstegen van de malgoed. En omwille van het geven aan die malgoed, Om omwille van de verborgen ver, ver, ver, verbinding, verbinding tussen de uh, malgoed die gen is, eigenschap van dien, met de zaak die eigenschap van de bina, van de rachamim is. Maar nu de, duidelijk, maar nu de malchut is weer teruggekeerd naar eigen plaats. Die heeft alle tien verrot. Dan is er geen behoefte meer aan de massag ook van de zaak. Masach van, van de zaak was alleen, herinner je nog, de tweede, wat is masach van de sag? Het betekent masach van de bina bijna heeft zichzelf uh, gezemtzummiert, zemtzum gemaakt, ja? Wanneer? Hoe? Omwille van de bon, Ja, of niet? In de tweede tweede zemtzum is, wat is dat? Is de van de sag. Ja, dus waar de Malchut, Malchut steeg op in de in Nikodot de sag, ja? Onder de tabur van de sag. Dus eigenlijk, dus de Bina heeft zichzelf, in de tweede centrum, Bina heeft zichzelf um, beperkt. En nu is het niet meer nodig, omdat, oh, het is niet meer nodig, omdat de Malchut is nu teruggekeerd met alle uh, Rishimot, met alle uh, sporen, wat ze, alles wat ze, de Malchut was waar, waar was Malchut? De Malchut, Malchut heeft in de geschiedenis, als het ware, de doorgelopen waar toe, tot de ketter toe, ja of niet? Tot aan de ketter, dus alles, alle Rishimot heeft ze met zich meegenomen, en daar in de ketter nog dat hoofd uh, heeft, van de Aatik, heeft, heeft nog de grootste, de, de, de grote Zwoek heeft gemaakt, en die mal goed is nu van de hoofd van de uh, ketter, is nu Gezakt naar haar eigen plaats. He, dus alles heeft ze meegenomen. In elke sfera let op, in elke sfera vanaf de ketter tot de malgoed, was de verbinding van die twee eigenschappen van jin ja, van en rachamim. En dat heeft ze allemaal meegenomen. Dus nu de malgoed is gekomen als gevolg van die overkoepelende zivouk, is gekomen tot haar eigen plaats. En zij heeft alle, zij heeft niet meer, zij staat daar niet meer onder Tsimtsum. Ze heeft geen Tsimtsum meer. Ze heeft alle, zij is nu net als Bina geworden. Want uiteindelijk net als binnen geworden, eigenlijk binnen geworden, omdat, omdat uh, zij heeft alles, alle, de hele Dien werd door, die, door de overkoepelende Zivuk uh, teniet gedaan hoe? Omdat de Parsa is niet meer, de parsa is de din. Duidelijk. De beperking, elke beperking is din. En nu de din is er niet, maar goed staat op haar eigen plaats, dan is zij net als, bijna, is eigenlijk bina geworden. Uh, dan ook, betekent dat ook de saga. Dan is er geen behoefte meer, geen noodzaak meer dat ook in de sag zou dan de, de, de massag de massa zou staan in de sag de hele bedoeling van de massag was alleen omwille van de malchut, maar als de malchut is weg, en naar haar geplaatst, die heeft geen uh, correcties meer nodig, dan ook de sag opeens automatisch van boven, zoals die zegt ons, dan de massag wordt de niet gedaan. dat is wat hij zegt, waarom, waarom is het teniet de, niet gedaan? de omdat, goed wat hij zegt, ons kikaf het gesed, hoe van de bina wil alleen maar gesed. Als de mal goed weg is, ja, als kinderen uit het huis zijn, dan blijft mama zoals die, zijn, die is. Duidelijk. Dus de bina blijft dan alleen maar willen gesed. En gesed heeft geen massage nodig. Duidelijk. Gesed heeft geen massage nodig. Alleen wanneer de gesed, let op, Wanneer de Malchut steigt op in de, in de Bina, naar de Bina... ...dan wordt het ook in de zak of in partsoef van de Bina... ...wordt ook uh, massag, uh, als het ware, geïnstalleerd. Waarom? De Malchut die komt naar de Bina... ze brengt met zichzelf dien mee. Ja of niet? Als de dien, als de Malchut niet meer staat in de Bina, dan is geen dien meer daar, Bina heeft dan geen dien Bina op zichzelf heeft niets, niets geen dien, het is alleen maar chassadim, dus dan betekent dan massa gaat uh, uh, geannuleerd wordt uit zichzelf dat is wat hij zegt ook Bidei Shamaim, van dus van boven, uit de hemel zelf acht stap voor stap alles komt, het is het leren van de geestelijke verbanden. En het leren leven in het geestelijke. En dat is onze aard, van elke mens. En alleen daaruit putten wij het leven, het ware leven, putten we alleen daar vandaan. Acht. Alles is nodig wat wij leren. Alles, alles wat nodig wat wij doen, ook in deze wereld. Alles is nodig. Maar die verbondenheid met. De hogere, ja, met de bron van de, het leven, waar het bron is, dat is noodzakelijk voor elke mens. Daaruit putten we alle energie alle hoge energieën, die doorbreken alles. Die kunnen transformeren de mens, absoluut. Die kunnen elke ziekte weghalen. Die kunnen van de mens die... Uh, lelijk is, een mooi mens maakt, ik bedoel in de, in de ware betekenis van, van, want de mens is van binnen, en niet van buiten ook lichamelijk alles kan plaatsvinden door die kracht als wij weten hoe die kracht aan te trekken kunnen wij elke mens kan wonderen weg wat, wat Bijvoorbeeld vertelt men over Joshua, dat hij de boze geesten kon uitdrijven. Dat klopt. Ik, ik wil niet zeggen dat ik het kan. Maar ik wil het ook niet zeggen dat ik het niet kan. Maar ik bedoel, ieder die zich bezighoudt met de geheime leer, met de Kabbalah, moet wel in staat zijn en is ook in staat om dat te doen maar geen mens goed opletten wat ik probeer te zeggen. Want jij trekt niet uit zichzelf, dat is niet jouw kracht. Jij krijgt, trekt dit van boven, van wat hij zegt, van zeven onderste van de aardiek. En dan ga je dat gewoon doen op een persoon. Heilig. En hij kan het niet verdragen bijvoorbeeld, als hij dat voelt dat het zo komt op hem dan opeens iemand bijvoorbeeld, die kan niet verdragen, dat begint tegen, tegenstribbelen, et etcetera, etcetera. Maar daarna gaat hij weg, en opeens voelt hij dan na enkele dagen bijvoorbeeld, dat die tot, tot bezinning gekomen is. Hoe, hoe kan hij dat na een paar dagen zo, iemand dat die tot bezinning komt. Dat kan weer, een mens weer kan genezen in zekere zin. Dat hij zelf... Door de kracht die dat van boven komt op iemand anders. Maar goed onthouden, één ding, wat ik wil ik graag aan jullie, dat voor vele leugens natuurlijk, eh, worden daarbij ook verbonden met het uitdrijven van de boze geesten. Zoals al die bijvoorbeeld evangelisten doen, dat moet je weten dat het allemaal één grote komedie is. Ik zeg het niet omdat de evangelisten dat doen. Uh, eerlijk, waarom is dat zo? Ik zeg het alleen zo uh, dat je het dat, dat begrijpt. Want zij doen dat graag. Dat ook, ook vertoon op uh, in films of, of uh, weet ik veel. Uh, laten zien dat zij dat in staat zijn te doen. Waarom is het mo niet mogelijk? Is? Een religieuze mens kan dat niet doen. Goed opletten. En mens die hangt aan een religie, kan dat niet doen. Josje was niet religieus. Ik zeg niet dat Josje was atheïst. Hij was geen atheïst. Ja? Hij, hij was, hij, hij was bezig met het zichzelf zuiveren en opbouwen. Dat is wat wij doen. Ja, maar voor de kabbala doet hij do, toe. Do. Hij was niet religieus. Hij was niet. Iedereen wat ik zeg? Ja of niet? Jocha was niet religieus, alles wat daarna kwam, die waren religieus. Jocha geloofde niet in een profet. Joch, hij geloofde niet in een profet. Hij wist wel dat de Torah Moshe heeft de Torah ontvangen, maar Jocha had niet uh, geen, hoe zeg je dat? Ik geef even een voorbeeld, want de meeste zijn toch van, van christelijke afkomst. Daarom spreek ik ook daarover. Maar, uh, dus hij had contact met het geestelijke. Dus met het, wat, wat wij ook doen. Niets anders. En, uh, maar geen religie. Religie betekent dat je hangt aan bepaalde dogma's. Aan een mens. Aan... Ins, aan een bepaalde instelling, aan een bepaalde set van uh, voorstellingen, et cetera. Eigenlijk. Ook bijvoorbeeld, zoals de Torah: men leert zo dat men leert dat, leert dat, leert dat, dag in, dag uit en niets gebeurt, geen wonderen gebeuren. Hoe kan je dat, hoe kan het, hoe kan je jou, wat is jouw leren dan? Wat is betekend, begrijp je dat? Het moet. Jouw leraar moet brengen, jouw wonderen. Elke dag moeten de wonderen gebeuren aan jou. En ik zeg, ik weet wat ik zeg. En jullie zullen zien dat het zal gebeuren. Elke dag gebeuren er wonderen. En nu gebeuren de geweldigste wonderen ook aan mij. Ik kan, niet, ik kan het niet eens uiten hoe, hoe dat in elkaar zit. En, en jij kan inderdaad, jij kan alle dingen doen, zoals Josje deed, en nog veel meer. Wat ook Josje zei, aan zijn nakomelingen, aan zijn discipelen, dat jullie, hij bedoelde niet alleen zij, hij bedoelde in generaties, dat jullie zullen veel meer kunnen doen dan ik. Eigenlijk waarom, de bevattingen die wij hebben, de kilim, waar wij die wij hebben, zijn veel wij zijn, zijn veel dieper, dieper, uh, ingegaan in onze kilim dan kunnen we veel helderder krachtiger licht zien Heel? dus geen religieuze mens kon ooit eh, geesten uitdrijven van de ander hoe, waarom niet nou, ik wil aan jullie, aan jullie vragen waarom niet waarom niet, waarom kan dat niet waarom niet Waarom een religieuze gewoon iemand die dan hangt aan het een of een andere dogma, doet er in welke niet in staat is om de geesten, boze geesten, uh, zeg dat, te verdrijven van een ander te verdrijven? Probeer, probeer het gewoon, het is weer... Huh? Hij kan niet in de kilim van de andere komen. Nee, dan, dan heeft het... Niemand kan komen in een andere man's kilim. Het is... De sleutel is niet gegeven om te komen... Ook ik dan nou niet in een andere man's kilim kijken. Je kan niet kijken. Het is verboden. Het is niet verboden. Het is niet toegestaan. Het is... Het is onmogelijk. De sleutel is niet gegeven. Eigenlijk. Je kan wel reageren daarop. Je weet niet hoe, maar je kan wel reageren op de andere man's... Uh, Kijk... Jij kan wel reactie hebben van andermans kilim die op jou werkt, maar niemand kan komen in de kilim van de ander. Moet je vergeten dat. Niemand, niemand, geen guru, niemand bestaat die dat zoiets doet. Dus geen guru in de wereld was, goed opletten wat ik zeg, was in staat of zal in staat zijn om de boze geesten te verdrijven. Oké? Okay? Geen religieuze mens kan het doen. Waarom niet? Probeer eens. Probeer. probeer omdat zij kunnen. Zij, religieuze mens kan het niet liggen. Kijk. Moet je zo zien. Religieuze mens. Betekent dat. Dat die. Wel probeert. En wil graag. Contact hebben met het hogere. Ja of niet? Hij leert iets van het hogere, of de Torah is, of wat dan ook. Laten we zeggen dat iemand de Torah leert. Maar hij doet het als religieuze mens, kan je niet lishma werken, kan je niet in de naam van de schepper doen. Je, je doet altijd voor iets. Voor deze wereld, voor jouw kinderen en voor allerlei andere dingen. Wie werkt lolishma? Wie werkt om iets te ontvangen van van, wat, van zijn dienst aan Hashem? Die kan niet, die heeft niet de overeenstemming, overeenstemming met de Schepper zelf, met het licht zelf. Eigenlijk. Die betekent dat hij uh, te maken heeft dat hij, wat hij doet, dat hij ontvangt dat omwille van zichzelf. Ja of niet? Hij wil deze wereld, hij wil de to toekomstige wereld hebben, hij wil allerlei dingen dingen ook voor zichzelf. Hij wil, dat men hem Rabbi noemt, hij wil, dit, van alles, wat, wat je ook mag bedenken. Ja? Als iemand zoiets, en dat is allemaal religieuze mens, dat is, daarom heet het ook religieuze mens. Dat allemaal werken zij lorishma. Maar. maar het is wel hoop dat zij zullen komen, wel lishma. Dus dat zij zullen niets willen hebben, alleen het licht van Hashem. Wat betekent dat als zij dan wel uh, werken omwille voor zichzelf. Dus zij willen toch iets ontvangen. Wat dan ook. Dan betekent dat zij bijzonder geliefd worden door de Citra-Agra. De religieuze mens is een lieveling van de Citra-Agra. Begrijp je waarom? Waarom? Van een gewone mens, gewone mens op straat, kan je niets, niets hebben van hem. Die, die doet niets aan het Heilige. Hij leert niet. Hij heeft geen verlangen ernaar. Hij is gewoon een prooi. Gewoon van de Sitrager. Ze dus heeft niets met hem te maken. Hij is, hij, hij, hij, is, hij is helemaal in haar handen. Maar een religieuze mens is de bron van inspiratie, bron van licht, wat ja, de Heiligheid wat de citra agra ontvangt, dus zij behoeden de mens, kijk nou hoe religieuze mensen, hoe geweldige uitstralingen zijn, hebben ze, zij. en zij worden behoed, eigenlijk, door wie? Door de duivel, door de duivel zelf, zij denken dat zij door God worden, be, uh, hoe het, behoed, maar eigenlijk door de citra agra, en dat is ook goed, dat is ook van boven zo gemaakt, dat zij, dit, dat zij blind, verblind raken. Heel? Maar, kan dan een blinde, de andere blinde, zijn boze geest van een andere blinde uitdrijven? Die heeft, in zichzelf heeft die de onreine kracht. Hoe kan die dan bij een andere onreine kracht uitdrijven? Dus, er is geen plaats in hem die rein is, zodanig so rein is dat hij vanuit die plaats kan de uh, onreine plaats bij de andere uh, schoon maken. Heb je hoe dat zit in elkaar? Dat is de waarheid, maar daarvoor moet je weten hoe dat in elkaar zit. Maar we zullen dat zien. En alleen de mens die alle drie in zichzelf ontwikkelt. Alle drie. Jood, Griek en Neger. Dus al de hele partsoef. Alleen op die manier wanneer de mens niet hangt aan één uh, iets. Maar ontwikkelt in zichzelf. Alle drie. Dus zoals de, de wereld in elkaar gezet was. Voordat alle religieën tot stand kwamen. Alleen deze mens kan wel, is wel in staat om bijvoorbeeld boze geesten van een ander uit te drukken. Maar ook dan moet het gebeuren op een manier niet zo, niet zo kinderlijk, zoals al die komedie, al die komedie, met die, ja, geef je wat, met die, dat zij komen bij elkaar en dan met het, met het, en dan die, Evangelist, weet ik veel of wat het, wie dat is, en die dan schreeuwt tegen de anderen. Het uh, ja, so, and so is een comedie, net zoals. Ja, zo en zo. Dan moet je weten dat er niemand nog in staat was. Geen religieuze mens, ook Joden, ook Christenen, ook wie dan ook, like, like, niet in staat is om, om dat zoiets te doen. Dat absoluut zeker is het zo. Waarom? Omdat die heeft die zuiverheidsgraad niet. Waar vandaan, waar haalt die de zuiverheidsgraad vandaan? Wie zuivert die mens? Zijn geloof in Joshua, Of zijn geloof in Moshe, of in iets anders? Kijk, absoluut onmogelijk is het. Alleen wanneer de mens absoluut zichzelf in staat is om zichzelf absoluut uh, over te geven aan de waarheid, dan word je wel in staat gesteld, maar ook dan gaat hij bij een ander, uh, die bijvoorbeeld, zoals ik zeg, dan een boze geest uitdrijven, niet uit ze zichzelf, niet door zijn eigen kracht, zoals hij dat laat in de naam van God en allerlei andere comedie, maar hij gaat zich concentreren op een hogere, hij gaat dan man ontvangen ophalen van die andere, die boze geest heeft, en naar zichzelf toe, door volledige overgave door zichzelf absoluut klein maken, kleinieren, net zo lager, dan kan, kan dat niet, en dan kan die dan van de ander, door volledige concentratie, haal die van een ander, zijn, zijn onreine kracht, zijn de boze geest, zoals, zoals men dat noemt, haal die het omhoog, uh, en dan ontvangt hij dat, en dan zegt hij dat met de kracht, wat hij zelf niet weet hoe. Maar dat komt van de kracht als antwoord op zijn man, en dat gaat niet naar de bewustzijn van die, van die man die boze geest, van wie de boze geest wordt uitgedreven. Maar naar die boze geest zelf, want dat is hij dan ingeankerd, en dat slaat tegen hem, en dat boort hem door, de, de, de boze geest. Wat is de boze geest? Daar zit of chassadim. Of and En daarboven zit een ballonnetje. Zoals we hebben dat geleerd. Ja? Ballonnetje van de onreine kracht. We hebben dat geleerd. Ja? Dat is lichaam, omhulsel. En dan wat de mens dat doet. Die, die haalt het van de zeven onderste van de attic, Via de arichampin. En dat deze kracht. Uh, sla die dan als het ware daarna tegen die man, tegen die boze geest die daarin zit en dan doorboord die dan dit omhulsel waarin die de onreine kracht heeft in, in beslag genomen. En dan die, die als het ware dus, dan wat gebeurt er dan? Dan wordt het doorboord en dan de sitra agra, dat is dat de omhulsel. En dat sitra agra is dat omhulsel, dat lichaam. Omhulsel, dat leeft bij gratie van wat daarin zit, in dat, in dat ballonnetje. En als je dat doorboort door de kracht van de, uh, van de Arigampin, dat komt via de pin, van de pin, de kracht van de Pin, dan is het, daar breekt alles wat, elke wat ik jullie zeg, elke ziekte, elk verzet, in de mens elke uh, uh, gebrek, elk gebrek aan de wilskracht. De mens wordt machtig van binnen, bijzonder, maar alleen niet zijn eigen macht, maar de macht van wat aan hem van boven, van binnen wordt gegeven. Hij voelt deze macht. Het is voor hem, het is aan hem gegeven, het uh, is niet van hem, maar die die gebruikt dat. Heel, in plaats van zijn eigen wil, zijn eigen wil, ik, ik, ik, mijn mannetje omhoog, uh, steeds naar voren te brengen. Jij wordt gevuld door die kracht, die ware realiteit binnen jezelf. En daarmee kan men wonderen doen. En daarmee gaat hij dan dus, doorboord die de ander, en dan doorboord je eigenlijk de citra agra, de, het omhulsel. En dan komt los die chassadim of kworot, die dan die sitra achra had ingenomen, in beslag had genomen, dat komt los. En de mens voelt opeens nou, de mens voelt dan uh, opgelucht. En die, heb, die heeft het niet meer. Alleen, je moet dan werken aan zichzelf verder. Je moet dat innerlijk verzet, en dat komt ook vaak van dat innerlijk verzet van de mens. We He, hebben dat, dat, dat mens zichzelf verzet en weet niet waarom. Waarom hij verzet zichzelf? Kijk naar nou hoeveel mensen er zijn overgebleven in onze studie. Komt alleen omdat de ander niet in staat is om zichzelf, uh, als het ware, zichzelf prijs te geven omwille van zichzelf. Dat innerlijk verzet, wat, ik, wat jij moet van binnen hebben, dat jij moet doorbreken. Dat betekent dat jij extra verkrijgt, duidelijk. Jouw innerlijk verzet heb je dan voor iets anders nodig, je kan alles gebruiken, jouw krachten die je hebt. Maar je moet ook leren dat, omwille van het hoge verstand, jouw innerlijk verzet te breken, dan ga je ontvangen. Hele kluw om dat te doen. Maar we gaan het weer verder nu.